I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her head Most speak. Aatschokkende wereldnieuws. Ja, toch maar iets vrolijks, hè? Good Vibrations, de Beach Boys van heel lang geleden. Welkom bij Tweede Uur van de Show. Gaan duren tot 12 uur. En ik hoop dat je bij me blijft, want ik heb heel veel lekkers in de aanbieding. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Waaronder straks een reportage van Jeroen van Gent, want hij heeft zijn best weer gedaan op straat. Vroeg mensen van alles. En uh, wij zijn er straks getuigen van. Dus blijf luisteren. Ook naar John Denver en het de legendarische Calypso. Kom je net bij de show Goedemorgen, wees welkom. To work in the service of life and the living in search of the answers to questions unknown. Part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. The dolphin who guides you, you bring us beside you. To light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide. Free as a windswell, joyful and loving in letting it be. I could console the place. ...een van die heel veel hits van ABBA. Nou, dat zijn er veel hoor. Allemachtig. En ze hebben trouwens een geweldige voorstelling, ABBA, in Londen. Ben ik eens geweest vorig jaar trouwens. Ongelooflijk, wat een mindfuck is dat, zo heet het dan. Want je zit naar een, een, een hoe noemen we dat, een concert te kijken... ...van artiesten die er helemaal niet staan... Maar het sleept je wel mee, opmerkelijk. Super Trooper hoorde je en verder natuurlijk John Denver en Kalypso hier in de show. Straks over een minuut of 15, 12 tot 15 minuten we moeten even kijken. Een leuke reportage van Jeroen van Gent. en hij vroeg de mensen op straat welke aanbieding kunt u nooit laten liggen. Heb jij daar ook last van? Dan sta je voor de kassa, je moet wachten, wachten, wachten. En dan ligt daar zo'n volledelijk stukje chocola of wat anders. Hmm. Kun je jezelf in bedwang houden of niet? De antwoorden hoor je straks hier bij ZVL. Why can't De laatste hits van uh, Tom Jones. Ja, natuurlijk in de jaren 60 en 70 maakte hij de ene hit naar de andere. En deze maakte hij in 2000. En ik heb hem vorig jaar nog op televisie gezien bij zo'n Voice of Invent uh, of zo. Of uh, zo'n uh, talentenshow, was geweldig. En, uh, hij deed daar ook nog goed zijn best en hij is nog fantastisch bij stem. Je hoorde sex bomb natuurlijk van lang geleden en je hoorde ook nog Linda, Roos en Jessica met druppels hier allemaal bij veel. Terwijl we hier zoals gebruikelijk op zondagmorgen lekker aan de koffie en ik hoop jij ook. machtig. Dat is lang geleden dat ik deze gehoord heb. Mary Osmond. Je weet nog wel de hele familie Osmond zong zo'n beetje. hadden fantastische rijen hits. En Danny die speelde later nog in een musical in Londen zag ik. Dat was ook wel weer opvallend. Je hoorde van hen Paper Roses en de Marmalade ervoor met Loving Things. Tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Vier voor de prijs van twee. Drie halen, twee betalen... In Nederland zijn we gek op aanbiedingen. U ook? En welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? Nou ja, Jeroen van Grent, zo nieuwsgierig als hij is, ging de straat op en hield de mensen aan met zijn blauwe microfoon en vroeg het ze gewoon. En hier zijn ze, uw antwoorden. Nederland is het land van aanbiedingen.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 Tampasta. Ja, dat lijkt me, dat is zeer verleidelijk, ja. is staat het helemaal voor een tandpasta bij je thuis een grapje. Ja, maar je kunt het nooit genoeg hebben natuurlijk, Tampasta. Een echte aanbieding. Echte aanbieding, 2-1. Nee. Ja. ja Twee voor de prijs van één. Ja, dus dat werkt wel? Dat nou, ik denk niet dat het werkt. Uh, u bedoelt of het voordelig ja, is? het voordelig is, ja. ja. Dat denk ik niet, nee. nee oh, toch niet? Toch, uh, nee. Vier voor zoveel of zo? Uh, nee, nee, nee, nee. Twee dan halen, dan, dan drie Nee, dan heb ik zoveel voorraad in huis. Dat, uh, oh, ja. nee. nee, dat wil ik niet. Goeie. Typisch Nederland, hè? Dat, uh, dat uh, ja. de prijzen hoog zijn met de aanbiedingen. Uh, ja.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 Dan is er altijd wel iets te, te, te, ja, te gebruiken ja. van aanbiedingen. Ja, en er is, zijn er altijd aanbiedingen. Ja, ik wou net zeggen, dat bedoel ik. Maar zijn het ook echt aanbiedingen? En dat, als je nader terugkijkt en bedenkt van klopt het wel? Ja, best wel. Ja. Oh, toch wel. Ja, wel? ja, wel. want daar let ik wel op. Speelgoed zit wat dat betreft wel goed. Ja. Nou, u okay. komt met allemaal boodschappen tassen. Welke aanbieding kunt u nou nooit laten liggen? <laughs> die zit misschien wel in de tas? Nou, eigenlijk niet. Ik maar... kijk gewoon wat de aanbiedingen die die ik het nodig heb. Dus. Is het nodig in deze tijd om aanbiedingen af te... Ja. oh Ja. Dat ja. dacht ik eigenlijk het ook. Het is allemaal heel erg duur. Ja. De... ja. En dan bent u misschien toch wel gespitst op die aanbiedingen? Nou, gespitst niet, maar ik kijk altijd wel wat er in de aanbieding is.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 Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZWL Do you love me? I love you, more than words can say. I love you, yes I do. Me. I need you like the rose needs water. I need you. Yes, I do. I need you, yes I am. Zema, kom nou, Ik wil passen. Voor sommige animatie. O que eu quero, is samba. Estes samba. Kemisto de maracatu. Ey samba, je pé Samba, je pé do do do. Maar geen Een samba com... van de vele uitvoeringen van uh, Mars Canada. Ja, geweldig. Sergio Mendes met Brazil 66. Je had er ook in 77, 88. En ook nog met een rapper. Nou ja, dat is lang geleden allemaal. Wel lekker dit nummer. En je hoort hem allemaal hier bij ZVL. En verder, de slijper van de vorige eeuw, Sheriff Dean. En Do You Love Me, op speciaal verzoek van Jeroen van want Die vond het wel passen bij zijn reportage. Dus, uh, vind je de muziek helemaal niks? Zou zomaar kunnen. En wil jij iets anders horen? Kan hoor. Want je kunt zo meteen gewoon je verzoeknummer aanvragen. kan eigenlijk nu al, voor na 12 uur. Ga naar omroepzvl.nl, naar verzoekje. En daar vul je een formuliertje in. Heel simpel. En dan gaan wij straks met jouw muzikale suggestie aan de slag. Dus zo makkelijk is het. En zet er even bij waarom je een bepaald nummer erg leuk vindt. Want dan kunnen we dat natuurlijk gebruiken in de show. Na 12 uur dus. Omroepzvl.nl, verzoekje. en en het komt helemaal goed. Flash in de pen. Jawel. Waiting for a train. Ja, kun je in Zeeels-Vlaanderen natuurlijk. Ons eigen zeeels natuurlijk. Heel lang wachten. ja, behalve dat spoorlijntje naar Doub. Maar voor de rest, ja, geen hoogspanning. En straks aan de overkant ook niet hoor, trouwens. Als we die uh, trajecten gaan testen. Zonder een hele lange tijd. Geen trein, kun je lang wachten. Wel mooie muziek uit 1983. En verder hoorde je de Mavericks en Dance the Night Away. Joh, wat schiet de tijd op. Het loopt al richting 12 uur. En ik heb nog zoveel muziek. Och, man, man, man. Ik heb nog een hele stapel liggen. Nou ja, digitale stapel, hè. laten we eerlijk zijn. Maar die neem ik mee naar een volgende uitzending dus. Maar eerst nog even Albert Hammond. Dat vind ik de moeite waard om nog altijd te draaien vandaag. It Never Rains in Southern California. Goedemorgen. Got on board Didn't think before deciding what to do. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met zwart. Dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. You're the Albert Hammond. It never rains in Southern California. Maar hier gelukkig nog wel. Hè? En de dijk met bloedend hart. Ik dank je voor je gezelschap vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent. Volgende week zondag. Ik hoop hier om tien uur te zijn. En dan heb ik weer lekkere muziek voor je. Dus wees erbij. Ik wens je nog een hele fijne dag hier bij ZVL. En maak er een hele leuke dag van.